Gepresenteerd vanuit Theater Bellevue in Amsterdam, de Marx Brothers Radio Show, het advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 3, het Testament. En Flywheel. De heer Flywheel? Nee, die is niet aanwezig momenteel. Is onze cheque niet geaccepteerd door de bank? Niet gedekt. Dan moet er een vergissing in het spel zijn hoor. Ik zal het met de heer Flywheel opnemen. Oké. Okay. Oh, oh, oh, goedemorgen meneer Flywheel. Uh, de huisbaas, hè, die heeft net weer gebeld. Hij wil nou echt dat u zijn huur betaalt. Ik zijn huur betalen? Waarom? Ik kan niet eens de mijne opbrengen. Verder nog telefoontjes? Ja, de man van de wasserij. De cheque die u hem heeft gegeven is niet gedekt. Ga onmiddellijk uw mond spoelen, mis de mot. <laughs> maar de bank heeft die cheque teruggezonden. Ah, ja, mooi. Stuur die cheque dan zo snel mogelijk naar de huisbaas. Meneer Flywheel, die cheque deugt niet. De man van de wasserij wil aan cash geld zien. Boten bij de vis. Boter bij de vis, hè? Nou, Miss Dimple, stuur de dan een pakje margarine... en zeg hem dat hij dat eens in zijn aquarium moet gooien. En stuur mijn wasgoed voortaan maar naar mijn vrouw... want ik hoor dat ze het heerlijk vindt om de vuile was buiten te hangen. Goed, meneer Flywheel. Apropos, hoe ging het vandaag in de rechtzaal? Prima, Miss Dimple, prima. Mijn cliënt is er mooi van afgekomen. Waar vanaf? Van de straat. Zes maanden onvoorwaardelijk. Dinner! Hallo, baas. Ik was in het café op zoek naar een. Hoe ben jij, Travelli? Weet je eigenlijk wel hoe laat het is? Ja, daarom wilde ik ook helemaal niet meer komen, baas. Maar die agent, hè, joeg me van de bank het park uit. Je maakt er geloof ik maar een spelletje van, hè? Je voert geen duvel uit. Kijk eens naar die kast. Daar ligt stof op van minstens tien weken. Ja, dan mag u mij de schuld niet vergeven, baas. Ik werk hier pas drie weken. Maar ik heb wel heel goed nieuws voor u. Bedoel je dat je ontslag neemt? Ontslag? Opslag zal ik bedoelen, zo goed is het nieuws. Dat bestaat niet, Ravelli. Jouw nieuwtjes zijn altijd jobstijdingen. Precies, baas, een jobstijding. Ik heb een klant. Een klant? Waar is hij? Waarom heb je hem niet meteen binnengebracht? Dat kan niet. Hij is namelijk een beetje bewusteloos. Je moet maar even helpen slepen. Dat heb jij niet gezien. Slepen. Ga maar naar mijn schuldeisers. Prima slepers. Slepen, al jaren voor de rechter. Nee, Ravelli, je ziet maar. Of je brengt hem binnen met een brancard... of gewoon met domme kracht... En aangezien we geen brancard hebben, blijf jij hier alleen over. Oké, okay, baas, ik pak een beet en sleep ons er wel doorheen. Vlug. Miss Dumpel, schrijf een rekening uit van 500 dollar... voor het geven van juridische bijstand. En hoe heet het, Lia? Ja, hoe moet ik dat weten? Het is toch nu hij stond er niet binnen? Oh, oh ja, als u klaar bent met die rekening... loop dan even naar de hoek en haal een paar sigaren voor me. Zelfde merk als van gisteren? Nee, zwaarderen. Zwaarderen? Ja, die van gisteren waren te licht. Braken in mijn borstzak. Hier is de oude smeerland, baas... Waar moet ik hem laten? Zet hem maar in die kapotte fauteuil daar. Nou, voor een oude smeerlap heeft hij nog een aardig voorkomen. Ja, sorry baas, ik heb nog geprobeerd dat te voorkomen... maar ik wilde niet te hard slaan... omdat ik bang was dat het dan misschien zou moeten voorkomen. Heren, wilt u me alsjeblieft geen oude smeerlap noemen? Geen punt. Dan noem je je toch gewoon oude viezerik? Oude smeerlap. Mijn naam is John Smith. Dat is toch niet Captain John Smith? De ontdekkingsreiziger, Jeetje, en hoe gaat het uh, met Antirosa? Ja, volgens mij wordt het hoog tijd voor een hartversterkersje. Ja. Blijf op buitere valley, je kent je klassieken niet. Ik heb nooit in school gezeten. Hoe zou ik dan moeten weten of ik in de klassieke zaten? Miss Dimple, stuur die rekening naar Captain John Smith per adres Antirosa. Captain, heeft u toevallig een postzegel bij u? Ja, dat zou mooi zijn, baas. Dan hoef ik hem niet met te schouwen. Stuur hem over de posten naar huis. Meneer Flywheel, ik ben hier voor zaken. Ik was op weg naar mijn bank voor een gesprek met mijn financiële adviseur... toen ik uw assistent tegen het lijf liep. Ja, dat geeft een klap, hè. Weg voor u. Wij raakten in gesprek over bankzaken... en hij was zo aardig om mee te willen denken. Oh. En zo heeft hij mij van kunnen overtuigen... dat ik mijn testament nog een grondig door moest oh, ja. nemen... Dan weet ik weer wat erin staat. En ik hoor weer het wat namen van familieleden. Dus laat ik twee vliegen in één klappen. <tie> Captain, als ik dat testament voor u heb verbeterd, dan blijft u klappen. <tie> mooi, mooi, mooi. Dan begin ik nu met voorlezen. Ik, John Smith, in het volle bezit van mijn geestelijk vermogen... Geestelijk vermogen? Oh, dat is het eerste dat eruit moet. Het komt goed uit, baas. Wat kan ik wel gebruiken? Wat kan jij gebruiken? Vermogen. Zou ik verder mogen? Ja, maar... Dat... Mooi. Natuurlijk. Die 1 miljoen dollar die in bar geld, die ik... 1 miljoen dollar bar geld. Raffelli, Captain Smith is onze gast. Hallo, onmiddellijk je hand uit zijn zak. Ja, misverstand je baas. Maar hij heeft net zo'n pak aan als ik, dus ik dacht dat ik in mijn eigen zak zat te graaien. Laten we deze dwaas verder geen aandacht schenken, captain. Schenkt u mij liever. Um, ik bedoel, uh, gaat u verder met lezen? U heeft zo'n gouden stem. De 1 miljoen dollar in Parijs. Ja. Nou, schenk ik mijn dierbare en geliefde Tante Sarah. Tante Sarah? U bedoelt dat u al de geld weggeeft aan een vrouw waar u niet eens mee getrouwd bent. Captain, u weet toch hoe de mensen zijn. Denk toch aan de reputatie van tante Sarah, aan de goede naam. En het is zo'n goede naam, Sarah. Oh, is dat nog allemaal wel eerlijk tegenover dat aardige, zilvergrijze dametje... dat haar hele leven in dienst heeft gesteld van die ene obsessie? Hoe krijg ik het geld van de captain in handen? Nee, captain, dat kunt u niet menen. Meneer Flywheel, deze zienswijze is heel verlastend. Ja, ik zei het u toch. Je moet dat allemaal door de ogen van een wijze zien. Hè? Neem nou dat miljoen. Ik adviseer u dringend liefdadigheid. Ook belastingtechnisch. Niks zo storend als in de hemel nog een navordering te krijgen. <lacht> Aanslag op uw eeuwige rust, zal ik maar zeggen. Nee, captain... Ik heb de juiste liefdadigheidsinstelling voor u. De Flywheel Stichting ter bevordering van de belangen van Flywheel. Hé, hey, paas en ik dan. Wie heeft al die tijd met hem lopen sjouwen? is ja, al goed, Ravelli. We zullen de oude smeerlap eerlijk delen, hè? Een half miljoen voor de Flywheel Stichting... ter bevordering van de belangen van Flywheel... En een half miljoen voor de Ravelli-stichting. Ter bevordering van de belangen van uh, Flywheel. Uh, ik, word, ik word helemaal blij van binnen. Omdat u mee bent, is de Buitenkeer. Misschien dus ja, mag me, ik ook eh, nog wat zeggen. Ja, maar ja, natuurlijk. Ja. Stil, Ravelli. De captain mag zijn woordje doen. Meneer Flywheel. Nou, dan heb je het nou, hè. Ja. <laughs> ik zei dat u een woordje mag doen. En meneer Flywheel, dat zijn twee woorden. En ik dacht nog wel dat ik u kon vertrouwen. Meneer Flywheel, ik sta erop te zeggen dat ik mensen zo betrouwbaar ben als u. Nou, baas, kunnen we dan niet beter eerst even de brandkast op slot doen? Met uw permissie zou ik nu graag verder willen gaan met het voorlezen van mijn testament. Ah, oh, waar, waar, waar, waar was ik? Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn huis op Long Island, mijn villa in Newport, mijn jacht en mijn drie auto's... ...gaan naar mijn trouwe vriend en broer. wil ik? wil ik? Twee huizen, een boot en drie auto's. En dan vraagt zich af, Wil-I? Nou goed hoor, we gaan het dan vragen. Hoe heet hij precies? wil Zijn naam is Wil-I. wil Smith. De baan voetballen? Hij hey, speelt recht buiten. Buiten? Nou, volgens mij loopt hij binnen. Nee. <lacht> u begrijpt het niet. Ah, misschien was ik ook niet helder genoeg. Glashelder, meneer Smith. Ik kijk dwars door u heen. <lacht> en dan zie ik dat het toch niet echt uw bedoeling is hem al die bezitting aan uw broer te schenken. Met als gevolg dat uw beminde en geliefde anti-Rosa onverzorgd achterblijft. Zij, anti-Rosa, die haar eigen leven riskeerde... toen zij uw schedel wist te redden. Welk ander haarwater zou dat gekund hebben? Maar, maar, maar, ik, ik verzeker u dat de. Ja, ja, goed, Captain. Haal geen muizenissen in uw, haar, uw hoofd. We hebben de rat ontmaskerd. Rat? Welke rat? Willy Rat, uw broer. Hij is zojuist onterfd. Het huis... Oké, okay, baas, ik neem het huis af. Jij... Dacht, dacht je dat ik het zo leuk vond in dit stinkkrot? Begrepen, baas. U neemt het huis in de drie auto's. Maar meneer Ravelli, ik wens ja, toch... Ja, hou je er naar buiten, smit. Hou oh, je ja. er buiten. Ik kreeg op mijn eigen zaakjes wel. Ja. Ravelli, Wat moet je hebben voor een van de drie auto's? Ja, sorry, baas, maar ik verkoop niet. Die waren zitten voor honderden jaren in de familie. Nou, luister, luister Ravelli. Ik geef jou de villa, de Kouvelstraat... Neu de Utrecht en de Patriollenstraat twee stations voor die wagen. Ja, ik ga toch liever de gevangenis in? Plus het telefoonnummer van mijn vriendin. Ja, wat moet ik daar nou mee? Iedere keer dat ik haar bel, krijg ik u aan de lijn. Heren, heren, heren, het treft me pijnlijk dat u op geen enkele manier rekening wenst te houden met mijn verlangens en wensen. Sorry, sorry, kapitein maar u hebt lukt gelijk. Ah, ah, ah, ah, Als ik eens even hier teken, ah, tekenen. Dan ah, ah, ah, ah, ja, komt alles voor mekaar. En mochten er nog moeilijkheden zijn... dan kunt u me iedere dag op kantoor of thuis bereiken. Ik ben s'avonds altijd thuis. Behalve op donderdag. Waar hangt u op donderdagavond dan uit, baas? Dan heeft ons dienstmeisje de vrije avond. Dus dan ben ik altijd bij haar thuis. <lacht> niet zo hard was. We zijn al op Long Island. Het huis van Captain Smith moet hier vlakbij zijn. Neem een beetje gast terug. Gas terug, terug neem. Me. Een beetje sportieve graag, ja? Een race een race. En ik denk toch niet dat ik die motorrijden achter ons wil laten winnen. Is het wel? Pas <laughs> nu op met die lanzu Ja, doe jij dat maar, wellie. Ik heb maandag nodig met stuur. pas ja, Stop! De Lanzarbe! Hier, baas! Ik hou van die lantaarnpaal! Ik heb je gezegd erop te passen! Niet er aan te gaan hangen! Kom onmiddellijk naar beneden! Wat een haast, heren, wat een haast! Waar is de brand? Geen idee, agent, we zijn hier ook met net. Ah, ja, ja! Nou, dit gaat een hoop centjes kosten. Nou, we hadden toch niet op geld gewerkt? Ah! Weet u wel dat u midden in de stad 120 km per uur reed? Maar dat kan niet eens, agent. Ik heb hier een Dat kan niet eens. Een uur geleden zaten we nog thuis. We hebben onze auto hoog had een kwartier geleden gestolen. Wat heb ik nog meer op mijn lijstje staan? Jullie zaten aan de verkeerde kant van de weg. Ja. Dwars door een schutting, een lantaarnpaal vernield... een handwagen omvergereden en de auto voor jullie beschadigd. Ja, wacht meester, luister. Ik ben al vijf keer gezakt voor mijn rijexamen... Kunt u van mij toch niet verwachten dat ik dan in één keer vlekkeloos rijd? Rustig aan, vader. Hier is aan je bon. Geef me maar een hem. Hij heeft net een mooi erfenisje gekregen. Maak er twee bonnen van, agent. Lekker. Twee bonnen? Ja, bonbon. Heren. Heren, hier is de bekeuring. U zoekt het maar uit. Ik ga. Oh, wat doen wij met een autofrapbaas? Nou, laat me liggen, joh. leuk voor de kinderen om mee te spelen. Lekker alternatief. hè? Oh, wat zeg je me daarvan, zeg? Oh, ik geloof... Hij Robcat, ze Kat. Ik, ik geloof dat we recht voor het huis van Captain Smith gestrand zijn. Hij zei dat toch een bruin huis? Met een tuin ervoor? Ja, maar heeft hij ook gezegd wat voor tuin? Een voortuin of een achtertuin? Nee, nee, een huis met een tuin ervoor. Meer heeft hij niet gezegd. Oké, okay, baas. Dan loop ik even achterom om te kijken of daar een voortuin is. Als u er inmiddels aan de voorkant kijkt of er een achtertuin ligt... Oh, wat zal die captain Smith straks opkijken als wij ineens binnenkomen lopen, hè, baas? Ja, die goeie ouwe smiller van een Smith, Toch aardig van hem, hè? Dat we het allemaal mogen erven. Als ik er aan denk dat die straks de pijp aan Maarten moet geven... ...krijg ik haast medelijden met hem, beetje. Kopen dat. wij toch een nieuwe pijp voor hem? Oh, kijk, baas. Hier staat een raam open. Hier kunnen we naar binnen. Raveli, een heer zal het niet in zijn hoofd halen om door een raam naar binnen te gaan. Klim jij dus naar binnen... En doe de deur open zodra ik heb aangebeld. James, wie is die man? Ik zou het u niet kunnen zeggen, mijn lady. Hij moet als het ware via het venster zijn entree hebben gemaakt. Meneer, wie bent u? Ik, Emile Ravelli. Oh. En ik weet ook wie u bent. Nee, mij hou je niet voor het lapje. U bent tante Sarah. Meneer, u bent krankzinnig. Ik? Nee hoor, mijn baas die wordt krankzinnig als ik die vlucht de deur voor hem open doe. James, wat moeten mijn gasten hier niet van denken? Onderneem iets. Volg aan, meneer. Eclipseer mijn waarde. Ravelli, aangenaam. Ik bedoel, maak je uit de voeten, ja. Scheren je weg, fort, weg, Uit. Uit. Met jou, dank je feestje. Nee, met haar, dat zie ik nou weer wel zitten. Hé, hey baby, jij en ik een avondje aan de rol. Hé, hey, lekker rokken. James, ik kan dat niet langer meer aan. Doe jij de deur open, en zie je de rest. Zeker, volgaar, haar. Maar mee. Zeg, waar zit die luis van Aravelli? Oh, Oeh. maar dit is een aardige bedoening. Ja, een hele bedoening, baas. Je kunt die nou wel nauwelijks bestaan. Ze hebben allemaal last van keelontsteking. Al, al hadden ze last van acute post-prenatale depressies. Dat geeft jou toch niet het recht om een heer te laten wachten op de stoep van wat praktisch. Zijn residentie is... Oh jee, is dat besmettelijk. Residentie, mijn huis. Oelewappen. mijn huis. Zeg, probeert u mij voor het lapje te Ah, zo wist u nou <laughs> eenmaal mijn Natuurlijk is het niet zijn huis, de helft is van mij, begrijpt u wel. Ja, zonder mij zou hij die oude smeerlap nooit ontmoet hebben. Oude smeerlap? Ja. Yes. Over wie heeft u het eigenlijk? Ja, ja, ja. We wel proberen hem te behagen, zijn lusten op te wekken. Oh. Maar als beestje met de naam genoemd, dan zijn we er ineens vies van. Hè? Zeker als blijkt dat het geld uit de smeerlap verdwenen is. Nee, nee. nu voor de laatste man. Wat kan ik voor u betekenen? Ja, daar moeten we het later nog maar eens over hebben. Ja. Voorlopig gaat mijn aandacht uit naar andere zaken. Eh, zoals gezegd, die oude smeerlap heeft mij dit huis nagelaten. Ingaande op het moment dat hij komt te overlijden, uiteraard. Ja, dat... hè? Nou, ik ben blij dat ik eerst even ben komen kijken, zeg. Want er zal nog heel wat moeten veranderen, hoor. Eer wij hierin trekken. Neem alleen al die oude schilderijen daar aan de muurs. Walgelijk, walgelijk, Meester stuk. Die zijn meer dan tweehonderd jaar oud. Dat nou, kan je wel zien ook, zeg. Tweehonderd jaar oud is nog houden we dan mijn regenjas. Ravelli hou de oude troep even van de buur en hang mijn jas ervoor in de plaats. Blijf met uw handen van die schilderijen af. Ik zei u toch dat het allemaal oude meesters zijn. Oude meesters? Nou, volgens mij zijn het allemaal blote meiden. Ja, die oude stierlap, op me voor dat groenblaadje. Dat yes, is zo goed, Ravelli. Yes. Er zijn nog andere zaken waar we ons drukker moeten maken. We zullen morgen beginnen om het huis overal een lekker kwastje te geven. Oh, dat zal één staan, baas. En dan gaan we het daarna verder. Ja, daarna moeten we het dak opnieuw dekken. Mijn ideeën dan met best een vork graag. Ja, we moeten fatsoenlijk met anders eten. Ja, maar meneer, wat betekent dit nou toch allemaal? Mevrouw, het testament dat ik bij me heb zal alles duidelijk maken. Als u me dan even voor wil gaan naar de studeerkamer... dan zal ik u het testament voorlezen. Oh. James, hallo. Whisky met ijs, graag. Whisky voor mij en ijs voor een valley. Ja, maar dat. U denkt toch niet dat ik dit allemaal maar accepteer? Hoe toch niet, mevrouwtje? Want u komt er helemaal niet meer in voor. Luister, ik begin te lezen, hè? Ik, Captain John Smith. Bij mijn advocaat bekend onder de naam Oude Smeerlap. Op de leeftijd van 68 jaar. Een uitgesproken zwak van lijf en leden. <laughs> Hoe vindt u het klinken tot nu toe, hè, mevrouw Smith? <laughs> ja, maar ik, ik ben mevrouw Smith niet. Ah, ik ken hè? geen Smith. U bent op het verkeerde adres. Oh, nee, het adres is goed. U zit in het verkeerde huis. Onzin. Ik woon hier al veertien jaar en dan kan u verzekeren, er woont hier geen enkele Smith. Geen Smith op dit adres? En dat vertelt u ons nu pas. Ja, maar ik wilde dat toch steeds al zeggen, maar u gaf me geen kans. Ja, ik begrijp het. U dacht gewoon een beetje pret maken te kosten van die twee, hè? Nou, mevrouw, dat treft u het nog niet, hoor. Ik ben advocaat, ziet u, en ik zal u mijn tijd in rekening moeten brengen, vrees ik. Morgen stuur ik u een nota, de bedragen van 1 dollar. En ik dan, baas, kost mijn tijd geen geld. U hoort mijn assistent, mevrouw, en de man heeft volkomen gelijk. Ik zal mijn rekening met 50 cent verlagen. <middels> Meneer Smith? Bent u die meneer Smith die pas geleden op het kantoor van Flywheel's juist aan Flywheel is geweest om zijn testament te veranderen? Oh, ongeveer zes weken geleden, ja. Oh, u was dus ook niet. U heeft ook ah. geen behoefte aan een testament. Nou ja, hoeft u niet gelijk zo angstig te gaan klinken? Tot horen. Het heeft geen zin, meneer Flywheel. Ik heb nou iedere John Smith die in het telefoonboek staat opgebeld, maar niemand is de John Smith. Ik zou niet weten waar ik het verder nog moet zoeken. Ja, waar ik moet zoeken, weet ik wel. Maar de vraag is waar we hem kunnen vinden. De vuile smeerlap. Beloof me de sterren van de hemel. En is vervolgens mooi van de aardbodem van Dwenen. Met de noorderzon vertrokken. Heeft u verder nog iets voor me te doen? Ja, breng mijn wetboek terug naar de bibliotheek. En kijk dan gelijk even of ze mijn zindere nachten met Carmen hebben. Al mijn vrienden hebben het erover. Het moet een fantastisch boek zijn. Hallo, baas. En hoe staan de zaken? Zit niet mee, oh. Ravelli. Zeker als jij ons hier ook nog een beetje van het werk komt houden. Maar wat doe je trouwens hier? had je toch gezegd om straat te gaan rondkijken naar Captain Smith? Dat weet ik wel, baas, maar het regent buiten. Is. Stiekem laat laten regenen. Ja, hè? Wacht ik hier binnen wel eens even tot het er weer eerlijk aan toe gaat. Nou is de maag wel vol, Ravelli. Je bent ontslagen. Daaruit. Nee. En laat ik je gezicht hier nooit meer zien. Ga maar ergens anders de handdoeken vuil maken. Mis Dimpels schapt zijn naam van de loonlijst. En tel ze salaris bij mij op. Ja, ziet u nou hoe het gaat, Miss Dimpel? 18 jaar heb ik gezocht en gezocht naar een baantje. 18 jaar, overal de deuren plat gelopen voor werk. En dan vind ik ten van een betrekking en dan worden door de baas ontslagen. Ja, Maar als u 18 jaar naar werk hebt lopen zoeken, hoe kan het dan dat u nooit eerder een baantje hebt gevonden? Ja, Dat weet ik ook niet, Miss Dimpel. Waarschijnlijk puur geluk. Oh, ik kom mijn even over. Luidje altijd. Uh, captain, uh, captain Smith. Captain Smith. Captain Smith. Ravelie. Ravelie. Yeah. Daar hebben we de Captain. Ja, hoor, dat is hem gezond en wel, mag ik hopen. Oh, maar dan is er we wel wel iets aan te doen. We verliezen hem niet meer uit het oog. En dan zullen we hem wel eens stevig gaan verzorgen. Dame, <lacht> mijn heren. Uh, span u niet te eh, veel, Captain. Ga maar lekker zitten. Uh, nee, nee, nee, nee. dat wil ik niet doen. Deze hier, hè? Bij het open raam. <lacht> Zo, dat is alles te beter, hè? Meneer Smith, ja, Gezondheid, ja. Ja, dit is een beetje frisjes hier. Ik ben bang dat ik ja. een kouw Precies. Maar wel je een. Zet dat andere raam ook open. Nee, nee, nee, nee. U zou de ramen beter dicht kunnen doen. Het regent buiten. Ja, buiten. U denkt toch niet dat het ophoudt met regenen. En je kan alleen nog je binnen de ramen dicht te doen. Meneer Fleivie. Nog even over het Nieuwe Testament dat u voor mij gemaakt hebt. Ja, goed, hè. Dat zou gaan even gelisten verbeterd hebben. <tie> <Ja>. <tie> en het gaat in het bijzonder om het midden. <tie> Ach, jij, hebben we niet gezien. Miss Dippel, haal een rolletje plankbad. En nou dat ...in plaats van één miljoen dollar naar de twee door u genoemde instellingen... ...is misschien toch beter om een half miljoen aan mijn kinderen na te laten... Uh, ...en een half miljoen aan het weeshuis te schenken. Met alle respect hoor, maar dat is nou wat je noemt... klinklare, klare en ongelofelijke nonsens. En dan houdt meneer Flywheel zich nog in hoor. En al dat werk, al die overboekingen. Als u het dan toch veranderen wilt, doe het dan simpel... Schenk uw kinderen dan aan het weeshuis? Huh? Dat miljoen aan mij? U met een miljoen op schepen. Geen paniek, Captain. Ik ben er ook nog. Ik dacht hem zo weer aan. Meneer Dindel, u doet de deur open... en jij gaat wel even te Captain. Stel je voor dat de familie voor de deur staat... zegt ze mogen hem hier niet vinden. Ik ben op zoek naar... Ah, ah daar zie ik hem al. Daar heb ik de pakken Smith. En nou, heel rustig met me meegaan... ...komt alles best voor elkaar. Helemaal niet, ik heb de captain het eerst gezien. Kom maar, Smithy. Brave jongen. Blijf maar af. Ik ben niet voor zaken. Ik ben advocaat. Nee, die hebt je al, captain. We houden het wel sportief. Zeg, luister eens even, vreemdeling Als u de captain mee wilt nemen... ...zult u me wel een borgsel moeten betalen. Ik heb inmiddels voor een miljoen dollar... ...in deze oude smeerlap geïnvesteerd. Niet de oude smeerlap! Ja, pardon, oude viezerik. Meneer, wees blij dat ik hem nog net op tijd gevonden heb. Hij is drie dagen geleden ontsnapt uit onze inrichting. Wat? Ja, hij moet dringend zijn medicijnen hebben. Hij kan ja, ieder moment moment gewelddaden. Laat, laat me los, ik heb. Laat me los. Hou, los. los. Hou, niet ja, lopen. Ouwe, Ik wil niks meer met hem te maken hebben, die oude spelen. Ik, ik heb je gewaarschuwd, fly, Nou, ga je eraf. Hou, tegen. <fewer claries> hou, eh, hou, eh, eh. eh, dat je uit het raam springt, oké. Okay. Maar sinds wanneer laat jij je baas niet meer voorgaan? <tie> En zo heeft u weer geluisterd naar de derde aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel in de bewerking van Chris van Hoorn.